Jan van der Putten met het NOS Journaal. Meer dan 24 uur na de aanslag op nachtclub Reina in Istanbul... is de dader nog altijd niet gepakt. Ook is de verantwoordelijkheid nog niet opgeëist. Bij de aanslag vielen 39 doden, ruim de helft buitenlanders. De Turkse regering vermoedt dat de aanslag het werk is van IS. De Koerdische PKK heeft zich van de aanslag gedistanceerd en zegt dat zij nooit onschuldige burgers als doelwit zou nemen. De VN-Veiligheidsraad heeft de aanslag op club Reina veroordeeld... als een verschrikkelijke en barbaarse daad die door niets... De rechtvaardigen is. Ook dit studiejaar zijn weer minder jongeren op zichzelf gaan wonen. Vooral op de Veluwe blijven meer jongeren thuis, blijkt uit cijfers van het CBS. De meeste universiteitssteden zagen minder jongeren komen en in Utrecht was de daling het grootst. Bijna twee jaar geleden verdween de basisbeurs en die werd vervangen door een lening en sindsdien blijven steeds meer studenten bij hun ouders wonen om geld te besparen. Agenten en politieteams hebben op Twitter hun ergernis geuit over een tweet van minister van der Steur. Die twitterde dat hij grote waardering heeft voor de inzet van de hulpdiensten tijdens de jaarwisseling. Een politieteam uit Den Haag reageerde met de opmerking dat de minister beter zijn mond kan houden. En dat hij de politie meer middelen moet geven om op te treden. In Den Haag werden hulpverleners en agenten bekogeld met vuurwerk toen ze een agent hielpen die was aangereden. De tweet van het politieteam is inmiddels verwijderd. In het noorden van Kazachstan zijn zeker negen mensen omgekomen toen een flatgebouw gedeeltelijk instortte. Onder de doden zijn drie jonge kinderen. Reddingswerkers hebben twee mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Waardoor het gebouw van vijf verdiepingen in Kazachstan instortte is nog niet duidelijk gezegd wordt dat een ketel in de kelder ontplofte. Dan nog het weer, van tijd tot tijd zon, vanaf zee een enkele bui... en het wordt 3 tot 7 graden. Morgen en woensdag wisselvallig, met vooral langs de noordkust veel wind. Woensdag mogelijk stormachtig, 8 voor. het wordt 4 tot 8 graden. Dit was het NO. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A15 van Europort naar Rotterdam. Er staat 5 kilometer tussen knopen B Deluxe en knopen Vaanplein na een ongeluk...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 vorige week zaterdag, en wij nog aan de kerst moesten beginnen. Nou, de kerst is al lang voorbij en we gaan ons opmaken voor oud en nieuw. Goedemiddag, Sanford, en welkom bij Sanford op zaterdag. En hallo, Albert Jan. Uh, goedemiddag, Rob. Goedemidd Wat een lekker kleurtje heb je gekregen. Beetje rosé, hè? Beetje rosé, <laughs> ja. Ah, het is wel grappig hoor, een kerst uh, met 18 graden en een zonnetje te vieren. Het is, het is uh, echt aan te raden. Even wat anders. Het is weer wat anders. Goed, luisteraars, kijkers, Rob. En uh, ja, we zitten weer aan de Tolweg 10A live vanuit de studio. Maar dit is wel de laatste uitzending hoor, die ik dit jaar doe. De allerlaatste. Echt, echt wel. Ja, ja, ja, ja. We moeten er even tussenuit, hè? Zeker. Goed, uh, wat gaan we, we hebben een speciale uitzending uh, vandaag. Natuurlijk hebben we de vaste items zoals er zijn om half vier de evenementenagenda. Er wordt natuurlijk weer heerlijk geschaatst op de ijsbaan op het Raadhuisplein. Ook het wenspaviljoen is geopend voor de diverse wensen. En wij gaan om half vier de evenementenagenda doen. Dus houd die pen en papier bij de hand. Want er is natuurlijk van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. We hebben natuurlijk een speciaal weerbericht om half drie... en dat het beperkt zich tot dit weekend. En met name natuurlijk hoe dat het weer vannacht brengt. Of er mist hangt, of zeedamp. Of dat het gewoon helder is, zodat we kunnen genieten van het mooie vuurwerk. De dieren van de week, ja, ze zijn, er, ze zijn in de herhaling. Echt waar? Ja, we hebben het weer in een setje. En we hebben het over Blackie en Sophie, dat is om half vijf. En het gedicht van de week, waar kan het anders over gaan dan over de ijsplet? Want het is natuurlijk weer, weer geweldig, die ijsbaan in het centrum van Zandvoort. Met koek en zopie, oliebollen, poffertjes en wat al niet meer zij en schaatsen natuurlijk. Prachtig gezicht in het centrum van Zandvoort. Ja, je kan live meekijken op de ijsbaan. Ja, via de app, hè? Via de CFM-app en ook via ijsbaan. Zandvoort.nl uh, Maar wat, waarom een speciale uitzending? We gaan natuurlijk in nauwe samenwerking met de Zandvoortse Courant... vandaag, terug, uh, vandaag terugblikken over het afgelopen jaar. We gaan alle maanden van januari tot en met december... Gaan we, die gaan de revue passeren de komende drie uh, uren. Want er is, uh, hoe klein Zandvoort ook is... er is weer zoveel gebeurd in Zandvoort en omstreken... Dus daar gaan we bij stilstaan. En straks beginnen we natuurlijk met januari en februari. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM. Wij zeggen, Zandvoort, goedemiddag tijdens het oliebollenbakken. Lekker de radio aan op ZFM Zandvoort. En we hebben heel veel top 2000 muziek vandaag. Jawel, de grootste hits aller tijden. Je hoort ze bij ZFM en hier is Vermoornsen. Hey, where did we go?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 love in green grass Ja, en mag mee ja, zo kan we wel in de sfeer, hè, Opto? Wij wel, helemaal goed. De single van Van Morrison hoorde je en The Brown Eyed Girl. De het ritme van Zandvoort, ook op TV. ZFM Text TV op kanaal 45. TV. En kijk je digitaal via Ziggo, dan ga je naar kanaal 40. 24 uur per dag ZFM TV. Ook nog altijd eh, een van de grootste hits, alle tijden. Deze van de Rolling Stones. Say you can't always get what you want. Ja, het is uh, 17.02. Salvoort gaat zich uh, opmaken voor uh, avond. De oliebollen worden gebakken of gehaald bij Harry Oliebol. Want daar zal waarschijnlijk een hele rij op dit moment uh, voor de kraan bij uh, de ijsbaan staan. Wij zijn toe aan de maand januari 2016. Oud en nieuw in Zandvoort is vrij rustig verlopen. Wel worden papierbakken, honden, dispensers en een verkeersbord vernield. De 56ste nieuwjaarsduik levert twee records op. Namelijk de warmste ooit, 9 graden. En het aantal duikers is hoger dan ooit tevoren, 4700 in getal. Pluspunt is op 1 januari 2006 ontstaan uit de fusie van Akza en Zwos. Uh, en is dus jarig. Het hele jaar door zullen evenementen worden georganiseerd... om dit tienjarig jubileum te vieren. Geruchten gaan dat het circuitpark Zandvoort een nieuwe eigenaar krijgt. Het zou gaan om prins Bernard, de tweede zoon van prinses Margriet... en professormeester Pieter van Vollehoven. Op 1 januari is Boudewijns visservice in andere handen overgegaan. Medewerker Bob de Voet heeft samen met zijn vriendin de viskar overgenomen... van Boudewijn van den Burg, die 51 jaar in de vis heeft gezeten... Het wordt bekend dat het laatste bankfiliaal in Zandvoort gaat sluiten. Op 4 maart valt het doek voor de vestiging van de ABN Amro Bank al hier. Wessel van der Aar wordt door de bond geselecteerd... voor de Europese jeugdkampioenschappen in Kazan, en dat is Rusland. De vijfde editie van de Zandvoortse nieuwjaarsreceptie... wordt wederom drukker bezocht dan het jaar daarvoor. Inmiddels doen 26 verenigingen, clubs en maatschappelijke organisaties... mee aan deze gezamenlijke recepties. Kapotte feestverlichting in het centrum van Zandvoort wordt door de leverancier niet voldoende gerepareerd. Het is veel ondernemers een doorn in het oog dat het hele lampenbanen niet werken. Eindelijk, in Zandvoort, uh, Eindelijk is Zandvoort getooid in winterse sferen met sneeuw en een laagje ijs op vijvers. Niet iedereen is blij met de kou. Het beeldje bij de nieuwe flat op de Sofiaweg krijgt bij wijze van grap een jasje tegen de kou. Ook bij de negende editie is de muziekkeuze van Stichting Nieuwjaarsconcerten Zandvoort zeer verrassend. Een volle Agatha-kerk, geniet ervan. De Oranje-Nassau-school is de grote winnaar geworden van het 40ste schoolbasketbaltoernooi. Zowel bij de meisjes als bij de jongens worden alle wedstrijden gewonnen. Dorpsgenote Rika Jansen is op 91-jarige leeftijd overleden. Rika werd in de jaren 50 van de vorige eeuw landelijk bekend als Jordaanzangeres Zwarte Riek. De Algemene Begraafplaats Zandvoort heeft dankzij een donatie van de stichting Onderling Hulpbetoon een nieuwe geluidsinstallatie aangeschaft. De nieuwe installatie kan ook beelden afspelen tijdens een uitvaart. Op uitnodiging van de Zandvoortse hertenfluisteraars Willem van der Sloot en Jan Daalhu John Daalhuizen heeft Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij van de Dieren in de Tweede Kamer, een bezoek gebracht aan Zandvoort. Beheerder Hille Jansen presenteert een gevarieerd programma van tentoonstellingen in het Zandvoorts Museum. Het wordt, een, het wordt weer een zeer afwisselend museumjaar met diverse onderwerpen. waar cultuur-educatie voor de jeugd tevens een plekje heeft. Dat een gezonde tractatie leuk en lekker kan zijn. hebben alle kinderen van de Hanni Schaftschool mogen ondervinden tijdens een ontbijt dat mede mogelijk gemaakt werd door de lokale Albert Heijn. Al dus januari 2016. Dankjewel, Albert-Jan. Inderdaad, de maand januari... gaan we uiteraard naar februari. En wil je het jaaroverzicht nalezen? Hij staat in de Sanfoortse Courant. I'm gonna make a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 Is deze De Man in the Mirror? Ja, wij zijn alweer toegekomen aan de maand februari 2016, Albert Jan. Het college geeft aan om wonenden en andere Zandvoorters uitleg over de genomen besluit om 40 statushouders in Zandvoort te huisvesten. Zij worden zo snel mogelijk in het spalier gehuisvest. De sportieve Syrische vluchtelingenbroers Mo en Ala... die in Zandvoort in een gastgezin verbleven... zijn vertrokken naar het asielzoekerscentrum in Loon op Zand... waar ze geregistreerd stonden. Zij mogen van het COA hier niet langer blijven wonen. Zandvoorts grootste filmkenner Thijs Okkersen... heeft zichzelf op zijn 70ste verjaardag een eigen boek cadeau gedaan. Op naar Hollywood. In het boek beschrijft hij zijn avonturen in de filmstad... waar hij 30 jaar kind aan huis was. Op Valentijnsdag is het dubbelfeest voor slagerij, slager Kees Vreeburg. Hij wordt die dag 70 jaar en zit dan maar liefst 55 jaar in het slagersvak. Provinciale staten hebben het besluit van gedeputeerde staten... om het afschot van duizend damherten in de Amsterdamse waterleiding toe te staan aangenomen. Na verwachting bedraagt het aantal af te schieten damherten 4600 stuks. Pas Lemmens en zijn vriendin Bodine Starik... Hebben, zijn de nieuwe eigenaren van Strandpavillon Beach Club 10. Robin Molenaar vond het na 10 jaar genoeg en gaat andere uitdagingen aan. Het was weer een geweldig carnavalsevenement... het kindercarnaval op zondagmiddag in Theater de Krocht. De vele kinderen zijn prachtig verkleed op dit feest afgekomen. De kogel is door de kerk. Officieel wordt het naar buiten gebracht... dat prins Bernard van Oranje en zijn zakenpartner Menno de Jong... de nieuwe eigenaren van het circuitpark Zandvoort zijn geworden. Zandvoort heeft de toekomstige minister-president in huis, Talita Duin. Deze Zandvoortse VWO-leerling van het Kornet Lyceum... is op haar 15e al zeer politiek bewust en verdiept zich in de politiek. Ze mocht zelfs al eens kennismaken met premier Rutte in de Tweede Kamer. Drie Zandvoortse architecten brengen hun plannen voor het Watertorenplein naar buiten. Op dit moment hebben ze nog geen idee dat ze onbedoeld de bestuurscrisis... zullen veroorzaken die Zandvoort in november zal treffen. In de Maaspoort in Den Bos vindt de finale van de play-offs... om de landstitel voor clubteams in het badminton plaats. Onze plaatsgenoot Imke van der Aar komt met haar team als winnaar uit de bus. Vooruitlopend op een verbetering van de Zandvoortse boulevaars... worden alvast diverse maatregelen uitgeprobeerd. Dit jaar zijn dat palmbomen, het aanleggen van een extra duin... en het verfraaien van de muur van Adolfi Rama en de Boulevard. Een meerderheid van de Zandvoortse gemeenteraad... is voor het versneld huisvesten van 40 vluchtelingen in het Spalier... Gaia van der Molen wordt het nieuwe kinderburgemeester... tijdens de Kids Adventure Week. Het Zandvoorts Museum presenteert tot begin mei... een bijzondere overzicht tentoonstelling... van een van Zandvoorts bekendste zonen... de bekende couturier Frans Molenaar. En tot slot, er is eindelijk een nieuwe voor, hangplek voor jongeren geopend... in februari 2016. Inderdaad, de maand februari. We namen een beetje door uh, tijdens het uh, jaaroverzicht. Zandvoort op zaterdag, een goede middag. En uh, ben je lekker met de oliebollen of het vuurwerk al bezig? Dat mag trouwens pas vanaf 6 uur he, aangestoken worden uh, hier in Zandvoort. Dan verzorgen wij ondertussen de lekkere muziek uh, op de achtergrond. En ja, deze plaat ga ik eigenlijk speciaal draaien voor de CFM-luisteraars. Hoe voel je morgen na een zware audiasevel? Nou, dan ben je echt een zombie, hoor, een zombie. Zo dus uh, ook uh, de single van The Cranberries, ook in de top 2000 terug te vinden. Inderdaad, het is met zombie. Hey. Zo, wat een bultherrie. Zo, herrie. nou dat bedoel ik. Nou, vanavond uh, om 12 uur is het ook een bultherrie trouwens. Het vuurwerk gaat uh, dan weer de lucht in. En wat zei je nou? 30 euro per persoon wordt er afgestoken. 30 per, euro. Per inwoner in Nederland. Per inwoner. Jeet minuutje. Nou, het gaat weer een mooie show worden straks om 12 uur. Maar hoe gaat het weer dan worden? Nou, we horen het. Nu. Ja, het weer voor dit weekend en wel de jaarwisseling. Ook op deze oudejaarsdag is het grijs en bewolkt... en uit die bewolking kan het soms licht miseren. Veel stelt het allemaal echt er niet voor, maar toch. De wind waait uit het zuidwesten en is matig over land en later vrij krachtig aan zee... en de temperatuur stijgt naar een graad of vijf. Vanavond en de komende nacht is het overwegend bewolkt... met hooguit wat licht gespetter. De wind waait matig en aan de zee vrij krachtig uit het zuidwesten... en de temperatuur daalt naar een graad of 2 boven het vriespunt. Dus kleed je goed aan vannacht. Morgen starten we met het nieuwe jaar met veel bewolking... en in de loop van de dag gaat het vanuit het noordwesten regenen. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten en de temperatuur... Stijgt naar maximaal een graad of 5. Aldus Rico Schreuder. Nou, ik hoop dat je een beetje je best hebt gedaan. Want uh, Lex van der Hoorn luistert weer mee, hè? Ja, yeah, nou. Dan weet je dat. <laughs> nou, het weer dus ook na te lezen op www.meteopagina.nl. Of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. Nou, een graadje of twee dus uh, tijdens het uh, vuurwerk afsteken vanavond. Dat valt best wel mee, hè? Nou, wij uh, verwelkomen je. Goedemiddag en welkom bij CFM Zandvoort. De hits uit de top 2000. George, ook bij ons. Jawel. En wat dacht je van deze? Hier zijn de Dire Straits en de Walk of Life. met de Walk of Life. Terwijl, we zijn toegekomen aan de maand maart 2016. De centrale binnenplein van de Brink van Nieuw Unicum... is niet meer te vergelijken met de oude situatie. Na 14 maanden hard werken is er op 25 februari... een vreselijke heropening om de renovatie te vieren. De rechtbank in Haarlem doet uitspraak in de zaak... over het niet afgeven van een vergunning om een villa te bouwen... op het perceel Quars van Ufferts Laan 25... De eigenaren van het braakliggende stukje grond worden in het gelijk gesteld. De veelbesproken hond Jano heeft na lang zoeken toch een, uh, nog een nieuw baasje gevonden. Deze zelfverzekerde Attica verbleef jaren in het dierentehuis Kennemaland. Dunamare, de overkoepelende organisatie van het Wim Gertenbach College... kan haar vestiging in Zandvoort gaan renoveren. Het gebouw dat in 1956 is neergezet is sterk verouderd... en voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd. De Nederlandse fadozangeres Daisy Correa. Treed op in Theater De Krocht. De, de aankondiging trekt veel liefhebbers naar het theater... en niet alleen uit Zandvoort. Kiefster Kelly Steen is opnieuw door de KNVB geselecteerd... voor het vrouwenelftal onder de 19 jaar. De Zandvoortse goalie krijgt te horen dat ze geselecteerd is... omdat het, het Nederlands elftal mee te gaan naar een oefentoernooi in Spanje. Door Amsterdam Marketing wordt de slogan... Visit Amsterdam, See Holland breed verkondigd. Als het strand van de metropool Amsterdam, Amsterdam zijn deze internationale gasten uiteraard van harte welkom in Zandvoort. In 2015 hebben de inwoners van Zandvoort 80.269 kilogram textiel in de textielcontainers van Symphony gedoneerd, een gigantische berg. Op 3 maart staat een extra raadsvergadering op de agenda. Het gaat over de samenstelling van een versnelde huisvestingsgroep vluchtelingen met een status. Wethouder Lisbeth Challing krijgt een motie van wantrouwen waardoor het college wankelt. Wielrenner Jesper Rasch wint de eerste koers van het jaar... in de sprint Omloop van de Schijndel. Een koers van 78 kilometer is hij de snelste. ZSC is in hoofddorp kampioen geworden. De handbalsters winnen de uitwedstrijd tegen de reserves... van de hoofddorpse Lotus met 18 tegen 27. Het sportiefste weekend van het jaar rondom de Runners World Zandvoortse krieren is een daverend succes. Zandvoort wordt overspoeld met sportvrij... Uh, uh, Sport even, sportievelingen, sorry, bij vier grote sportevenementen in dit ene weekend. Het Holland Kamerorkest en het projectkoor Palm Zondag... zijn door classic concerts uitgenodigd om de Stabat Matar... een van componist Pergolesi uit te voeren in de protestantse kerk. Het wordt een imponerend concert. Het Zandvoorts vrouwenkoor viert eindelijk het 30-jarig bestaan. Op de oorspronkelijke datum in september was er namelijk geen zaal beschikbaar. Het door Rotary Zandvoort geselecteerde hoofddoel... voor de Securum Stichting Hartekind... heeft een cheque overhandigd gekregen van maar liefst 75.000 euro. Bewoners in de directe omgeving van het Watertorenplein komen in actie tegen de keuze van het college... voor het ontwerp van springtij-architecten. De, sto de storm die tweede paasdag Nederland thijstest... heeft in Zandvoort voor behoorlijke problemen gezorgd. Er is veel schade. En tot slot, het seizoen is nog niet voorbij... maar de heren van de Lions zijn nu al kampioen geworden... door de thuiswinst tegen... Harlemlakers, Lekers, kan de kampioensvlag al gehezen worden. Dat allemaal was maart 2016. Het is uh, na te lezen in de Zandvoortse krant. Kijk dan even op het uh, jaaroverzicht. De mede dankzij de Zandvoortse Krant. Breng hem ook vanmiddag op de radio. De ZFM Zandvoort vanuit Zandvoort. Met heel veel ijspret in het centrum. Hè? En daar is het gezellig. Wil je meekijken? Kijk dan op de CFM app in de lightbeelden. van Albert-Jan om half drie in het CFM bericht Het gaat koud worden aankomende nacht, twee graden ongeveer. En ik ben heel benieuwd hoe dat morgen is tijdens de nieuwjaarsduik om dan het water in te gaan. Ja, om twee uur vanaf Beach Club 5 is de start. Nou ja, even na twee uur hoorden we vanmorgen van Milo Gerritsen in Goedemorgen Zandvoorts. En straks om kwart voor vier gaan we hem ook nog even bellen... hier bij Zandvoort op zaterdag. En wie wel mee gaan doen aan de nieuwjaarsduik... dat weet ik bijna zeker. Dat zijn deze Waterboys en The Hall of the Moon. Zandvoort. En hier is The Police. een van de betere platen van de Police. Deze every breath you take. Ja, wel heel veel top 2000 uh, muziekvraag bij Zandvoort op zaterdag. En dat niet alleen, nee, ook het jaaroverzicht. En Albert-Jan heeft een uh, zware dagvraag. <laughs> ja, want uh, Albert-Jan, je mag alweer voor de maand april 2016. De kinderkunstlijn wordt officieel geopend. Wethouder Gert-Jan Pluis heeft de eer om Marianne Rabel... de looproute te mogen overhandigen. Na 1 januari 2016 heeft huisarts Nienke van Bergen de huisartsenpraktijk in Zandvoort Noord van varen Bart overgenomen. Na een flinke verbouwing wordt de opening gevierd met patiënten en belangstellenden. De Noordzee wordt steeds schoner. Zandvoortse vissers merken het telkens weer. Leo Haak vindt een kleine kathaai in zijn net, een soort die ongeveer 50 jaar geleden voor het laatst voor de kust van Zandvoort werd gevangen. Rijkswaterstaat start in april met het onderhoud van de kust bij Zandvoort en Bloemendaal. Over een afstand van 7,5 kilometer wordt circa 2,4 miljoen kuub zand onder water aangebracht. Fred Kroonsberg neemt afscheid van de seniorenvereniging Zandvoort. Hij heeft het vijf jaar het voorzittershamers gehanteerd. Het Open Zandvoorts kampioenschap aardappelschillen is een prooi geworden voor de Zandvoorter Almando Lijst. In Zandvoort komen 38,4 van de stemgerechtigden tijdens het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne naar een van de stembureaus. 26,7 stemt voor, 73 is tegen. Schrijver, dichter Marco Termes krijgt eindelijk landelijke aandacht. De Nationale Bibliotheek van Nederland heeft zijn roman Leven op Liefde en Dood aangekocht en in de collectie opgenomen. Suus Molenaar heeft haar eerste filmrol te pakken. Ze speelt mee in de familiefilm Mijn Grote Kleine Broer... van regisseur Iris Hogendoorn. De Nicolas School is erin geslaagd om de vorig jaar... om de vorig jaar veroverde titel in het schoolvoetbalkampioenschap... van Zandvoort te prolongeren. Leni Koper van restaurant De Meerpaal zet een wereldprestatie neer. Zij viert haar 40-jarig jubileum als kok... Joop Berendsen vervangt de zieke oudere oude partij Zandvoort-raadslid Bob de Vries. Hij wordt voor drie maanden geïnstalleerd. Het gemengd Zandvoorts koper-ensemble gaat voortaan zingen in het wapen van Zandvoort. De naam wordt omgedoopt in wapenzangers. Deze vrouw is uw man, is het hilarische stuk dat toneelvereniging Wim Hildering op de planken brengt. Het wordt een groot succes. Onze 19-jarige plaatsgenoot Iman El Kabari wordt voor de derde keer Nederlands kampioen karate. Zij kwam uit in de klasse dames, senioren boven de 68 kilogram. Achteraf gezien is Koningsdag 2016 een geslaagd feest geworden in Zandvoort. Het was met recht cool en cool te noemen: Eén keer cool met een K en één keer cool met een C. Drie gedecoreerden dit jaar in Zandvoort: Marion Verstegen Poelman, ridder in de Orde van Oranje Nassau. Henny Ruckert en John Lemmons, lid in de Orde van Oranje Nassau. Ruilwinkel van Sinkel overhandigt een tuinbank en een groot geldbedrag aan twee goede doelen: de Zandstroom en Metakids. Pesach, het Joods Paasfeest, is voor het eerst in tientallen jaren weer in Zandvoort gevierd. En tot slot, het NKC Camper Experience heeft 2000 campers naar het circuitpark Zandvoort getrokken. Zo, jij hebt even rust tot uh, even na drie uur, dan gaan we gewoon weer door met uh, mei 2016, albert -Jan. Jawel, je hebt het over jezelf afgeroepen, hè? Ja, nee, ja, eigen schuld, ja, eigen ja. schuld. eigen schuld, hier is uh, de single van The Beatles. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Speaking words of wisdom, let it be.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 Aan de topweg Tina. Lekker uh, een hè? Echt een uh, meeschreeuwplaat. De single van de Beatles. joh, dus ook zo'n top 2000 hits. Met uh, Let It Be. Jawel, het vuurwerk gaat eraan komen vanaf 12 uur. Dan uh, getes los hier in uh, Zandvoort. Maar hoe zit het nou eigenlijk met vuurwerk? Vanaf wanneer mag het onder meer afgestoken worden? Ja, ieder jaar zijn er weer vragen over het afsteken van het traditionele vuurwerk... tijdens Oud en Nieuw. Welk vuurwerk is legaal? Waar kan ik legaal vuurwerk kopen en welke veiligheidsmaatregelen moet ik nemen? En wanneer mag ik het afsteken? Hier komen de antwoorden. Om de overlast van vuurwerk te beperken mag u vuurwerk alleen kopen en afsteken op vastgestelde tijden. In Zandvoort is dat vandaag vanaf 6 uur tot eh, morgen 2 uur s'nachts. Wie buiten deze periode vuurwerk afste afsteekt is strafbaar en riskeert een boete. In Zandvoort heeft alleen de blokker een verkoopvergunning. Vuurwerk dat hier verkocht wordt kunt u veilig gebruiken... omdat het voldoet aan de wettelijke eisen. Op de verpakking van legaal vuurwerk staan welke leeftijd u moet hebben... om het te mogen afsteken. De minimumleeftijd, dat kan zijn 12, 16 of 18, hangt af van het soort vuurwerk. Bij het afsteken van het vuurwerk is het raadzaam om een vuurwerkbril te dragen. Dat geldt ook voor de toeschouwers die buiten naar het spektakel willen kijken... Andere tips over veilig vuurwerk afsteken... vindt u op de website van Stichting Consument en Veiligheid. Eenmaal afgestoken vuurwerk geeft het vuurwerk rommel. Ruim dit zelf op en laat het niet liggen voor de gemeentelijke opruimingsdienst. Samen houden we Zandvoort schoon en veilig. Zo is het dus vanaf 6 uur mag er vuurwerk afgestoken worden. En om even na 12 uur dan hebben we trouwens ook een grote vuurwerkshow... bij Center Parks, bij het hotel al daar. Dus als je geen vuurwerk zelf hebt, kan je daar kijken.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 En ik loop hier alleen in een te stilere stad. Ik heb eigenlijk nooit last van hemwegehand. Maar de mensen ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Ik mis hier de warmte van een dorpscafé.